Any happy little thoughts? Uh-huh. Like toys at Christmas? Slaver? Snow? Yep. Yeah. Watch me now. Here I go. It's easier than fly. He can fly. He can fly. <laughs> now you try. <laughs> I'll think of a mermaid lagoon. Oh, underneath them. I think I'm in a pirate game. I think I'll be an Indian brain. Now, everybody try. One, two, three. We can fly. We can fly. We can fly. Dag, Anton. My friends. That won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, wat ontroert je daar nou in? In dat spring van volwassen mensen? Ja, zusje is mijn happiest Je zusje? Jezus. Zusje? z z k Ziekte. ...dat je ziekte daar invloed op heeft. En Hoe staat het op het buur? We worden misschien opgeheven. Ja? We, we krijgen bezoek van het hoofd van de afdeling... ...wetenschapsmanagement. Zogenaamd om zich te oriënteren. Maar zal zo verder wel niet lopen... Wat heeft balk? Wat? Bals. Balk? Ja, Bals. Niets, Balk zegt nooit iets, dan krijgt hij ook geen de kop. We hebben een brief van Jan Everhart gehad, waar de recensie van zijn boek blijft.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 Omdat hij honderd jaar bestaat. <laughs> ja, dat wil zeggen, Nicolien. Nicolien is links. Jij bent conservatief zeker? Ja. Geen gewone conservatief misschien, maar toch wel conservatief. Jij, li Jij leest liever de Telegraaf zeker? <laughs> nee hoor, dat, dat meen ik niet. Nou, Telegraaf.